9 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Er komt mogelijk binnen een jaar een kliniek waar mensen zelf of met hulp binnen drie dagen een einde aan hun leven kunnen maken. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde in Nieuwzuur. Zo'n kliniek is volgens de vereniging mogelijk zonder de wet te overtreden, omdat die binnen de huidige euthanasiewetten zal opereren. Er zouden jaarlijks duizend mensen gebruik van willen maken. Nu wordt het verzoek van mensen met een doodwens niet altijd uitgevoerd... omdat een arts euthanasie weigert, ook al is het binnen de wetgeving mogelijk. In de kliniek kunnen ze wel geholpen worden. In een cacaofabriek in Wormer in Noord-Holland woedt na een explosie een grote brand. Niemand is gewond geraakt, maar er is wel instortingsgevaar. Diverse brandweerkorpsen zijn uitgerukt. Rond acht uur sloegen de vlammen uit de schoorsteen van de fabriek... maar inmiddels is het vuur van buiten niet meer te zien. In 2003 was er ook al brand in een opslagloods met cacao. Het duurde toen dagen voordat het vuur in Wormer was geblust. Tunesië heeft alle politieke gevangenen vrijgelaten. Onder hen zijn ook de leden van een verboden islamistische partij. De vrijlating is een van de eerste daden van de overgangsregering. Interim-president Mibaza heeft een complete breuk met het verleden beloofd... en gezegd dat de partijen en de staat van elkaar gescheiden zullen worden...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 Twee minuten over negen op de avond van de klassieker. Ik meld u dat AZ NEC nog steeds 0-0 is. We gaan weer terug naar de arena Ajax Feyenoord, Andy Houtkamp en Ronald van der Geer. We gaan richting de 18 minuten. Stand ook hier nog altijd 0-0. Maar het had eigenlijk wel 1-0 moeten zijn en mogen zijn. Want Eriksen heeft een kans gekregen voor Ajax. Na een vlotlopende combinatie waarvan er velen zijn geweest aan de Amsterdamse kant. In dit geval het opkomen van al de wereld. Het geven aan de Zeeuw de directe steekbal het gebied in. En na een goede loopactie van Eriksen kwam hij vrij voor Mulder. Iets aan de rechterkant. Maar de Deens schoot de bal uiteindelijk voorlangs. Daar waar Mulder de bal nog wat toucheerde. Maar dat is uiteindelijk de arbitrage ontgaan. En slechts dus een doeltrap... voor. ...voor Feyenoord, daar waar Ajax misschien wel de goal had moeten maken. En Feyenoord, ja, een keer gevaarlijk geweest in de uitbraak... ...hoewel gevaarlijk, een keer in kansrijke positie gekomen via Lucas Tanjos. Maar misschien schoot hij wel te snel, de jonge spits. want hij schoot vanaf de rechterkant voor langs... ...terwijl nu Soleimani overschiet namens Ajax. Dat bent u weer helemaal bij en de actualiteit is dat Erwin Mulder dus een doeltrap gaat nemen. 19 minuten bijna gespeeld en Ajax veel en veel sterker dan Feyenoord... ...maar een van de beste mogelijkheden kansen was toch voor Lucas Tanjos. toen hij de bal kon koppen... Uh, zoals uh, beschreven door Ronald uh, zojuist. En dat uh, had een uh, mogelijkheid uh, kunnen zijn om het uh, op zoek op te zetten deze wedstrijd. Nu is het balbezit voor EBC lio Lekkere voetballer. Die uh, linksbuiten uh, kleine een Beetje zo'n straatvoetballertje. Hmm. Maar toch wel redelijk uh, uh, gevuld om het zomaar te zeggen. goed uh, body, goed lijf. Niet uh, al te klein. Die uh, blaas je niet omver. Dikke kont, uh, uh, bedoel je? <laughs> <laughs> nou, zo, zo kun je het ook zeggen. <laughs> in ieder geval is het uh, Ajax in balbezit. Met uh, Tobi Dat speelt er wel op Eriksen. Eriksen kaatst. Met Eno. Eno zoekt de opening, zoekt het aan de rechterkant, maar vindt hem niet. Teleurstelling bij Eno. En dan zie je toch het fanatisme, het plezier dat Ajax heeft aan het spelen van het positiespel. Dat gevraagd wordt door Frank de Boer. Ik heb een, een training mogen aanschouwen vorige week vrijdag. Waar de Boer, nou zo fanatiek heb ik nog nooit iemand zien, zien trainen, er bovenop zat. En je zag het plezier bij deze spelers. Ook zij willen allemaal die stappen maken. En het is toch heel anders dan de lange bal die gehanteerd werd in het verleden. Richting El Hamdoui en met name Suaders. Twee die er dus nu niet bij zijn en die dan maar met hun individuele klasse moesten beslissen. Het is nu veel meer een teamprestatie. Met beweging, met uitdagingen en met echte vleugelspelers. En op deze manier houdt Ajax dus eigenlijk Feyenoord in de greep al 20 minuten lang. Ebicilio, daar is hij weer richting Jules Zwets aan de linkerkant. Achtervolgt nu door Zwets, want hij blijft lang in balbezit. Maar uiteindelijk maakt Zwets de overtreding op Ebicilio. En Fink zegt vrij trap voor Ajax. Ajax mag dus halverwege de helft van Feyenoord die vrije trap gaan nemen. De zeeuwen erachter, maar laat het over aan Eriksen. Die uh, eist de bal eigenlijk op. Ik zei het al, oogappeltje van Frank de Boer. De Boer, de trainer nu van Ajax, die zelf als speler 19 keer de klassieker meemaakte. 15 keer won en maar 2 keer verloor. De vrije trap, daar staat uh, Eriksen voor klaar. Eens kijken wat voor leuks die kan doen als uh, koppers mee naar voren zijn. Zoals Vertongen, zoals wereld. Maar dan komt de bal niet omdat de bal weggekomt wordt door, uh, wie was dat? Uh, Gilles Svert. En dus uh, kan Ajax... ...toch weer de bal opvangen, omdat er niemand die die afvallende bal... ...van Feyenoord kan krijgen. Nou, men staat weer waar men hoort te staan. Al de wereld die de bal paast op Deli Blind. Deli Blind, eerste basisplaats überhaupt bij Ajax. Onder Van Basten wel vijf keer invaller... ...en 21 keer natuurlijk met Groningen in de Eredivisie gespeeld. Maar uh, in dit geval voor het eerst bij Ajax in de basis. En de aanwezigheid van Blind aan die linkervleugel... ...geeft ook die nieuwe verhoudingen bij Ajax wat weer. Niet langer verden Anita daar. Nee, Anita is stand-in voor Van der Wiel... ...en Blind is de stand-in voor URB Manuelson En hij speelt dus bij de aanwezigheid van... Wel zo in deze wedstrijd. Als nu uh, de jong zich vrij speelt. in uh, nou, wat is het? een meter of 5, 6 bij het grasopgebied van Feyenoord vandaan. Goede voetbeweging waarmee El die Elamadi het bos instuurt. Dan is er de ruimte voor het schot met het rechterbeen. Maar die bal gaat net iets over de goal van uh, Feyenoord. Weer een aardige aanval van Ajax. Maar net geen goal. Gescoord is er wel in Alkmaar. De goal komt op naam van een nec er. Het is een veertiende van het seizoen. Björn Fleming slaat toe. Op het veld van AZ doet dat in de 22e minuut van de wedstrijd naar de vrije trap van John Gosens. Hij zet er Vlaming's op zeg maar de doellijn nog even zijn voet tegenaan. En de aanleiding tot de vrije trap die wordt gegeven is op zijn minst discutabel. Want een lichte overtreding die er is van de AZ Klavan krijgt de gele kaart. Heel even het vasthouden maar de eerste overtreding werd op hem gemaakt. En daar is AZ natuurlijk boos over maar de goal telt wel. En hij eh, duikt op voor uh, de doelman van AZ, Romero, die zijn 100ste wedstrijd voor de Alkmaarders speelt. Het is de aller, allereerste keer dat NEC voor het doel van Romero komt. Ook nog middels een discutabele vrije trap, dus, maar het staat wel op 1-0 tegen AZ. Dat al twee kansen kreeg. In de beginfase van de wedstrijd en later Sigtorsson na een kwartier. Prachtige mooie lange paas door de as van het veld van Moisander, die kan dat natuurlijk... En daar was Sigtorsson zo oog in oog gezet met doelman Gillissen Sillissen van NEC. Maar die kon de bal pakken omdat de inzet te zwak was. NEC dus aan de leiding. De goal van Vlemings gezien in Alkmaar bij AZ. En snel weer kijken in Amsterdam bij Ronald en bij Andy. Ja, dat gaan we doen kwartwedstrijd hebben we gespeeld. 0-0 de stand bij Ajax tegen Feyenoord. Als de bal de diepte ingaat voor Feyenoord richting Castanjos. Die kan hem zomaar meenemen. Dat mag hij ook. Maar dan is een beweging iets te moeizaam. Is er toch balbezit voor Simon. De, Hongaar, de nieuwe Hongaar. Die hem even teruggeeft aan Elamadi. Terug naar Simon en dan weer een hoekschop. De tweede voor Feyenoord in deze wedstrijd. 0-0 de stand. We zitten in precies, na precies 23 minuten spelen in deze wedstrijd. Als Simon zich klaar gaat maken voor die corner. Overigens als u op een if zit te wachten. Die in... In de Amsterdam Arena zit en die vanavond thuis moet komen. Samen met Chris. Chris heeft zojuist via het uh, tekstbord hier aangegeven dat Yves niet mee kan rijden. Daar komt uh, de corner van uh, Simon. Komt op het hoofd van Vlaar. Maar die gaat uiteindelijk uh, over de goal van, uh, van Ajax heen. Maarten Stekelenburg gaat dus in minuut 24 van uh, deze wedstrijd een doeltrap nemen. Feyenoord trekt zich weer nadat het eventjes op uh, vijandelijke helft is geweest. Massaal terug. Ajax gaat van achteruit weer opbouwen. De heren Alderwereld en Fortongen zijn verantwoordelijk voor de eerste stappen. In dit geval is het fortong. Boer zoekt been was het uitgangspunt van deze wedstrijd. Het is nu uh, Boer zoekt doelpunt. Frank de Boer wil graag zien dat er doelpunten gaan vallen. Want uh, er zijn nog geen doelpunten gevallen in de, kuip, of in de arena. Uh, ondanks het feit dat Ajax zoveel sterker is. Al de wereld mag heel ver komen. Schiet Paris, jongen, dat doet hij ook. Schiet tegen Vlaar aan. En gaat dat eerst de corner opleveren voor Ajax? Ik denk het wel, want de Kler kan er niet bij. En inderdaad gaat de bal over de achterlijn. En dan mag... Uh, Ajax de hoekschop gaan nemen vanaf de rechterkant en ik denk dat dat Soulemani wordt met het linkerbeen. Ja, Soulemani die daar staat. Bij ons het verste puntje van de tribune vandaan. En Soleimani neemt die bal met zijn linkerbal bij de eerste paal. En ingekopt en overgekopt door, uh, Toby, uh, door Jan Vertongen. Die daar helemaal vrij mocht uh, gaan koppen. Maar dat niet goed deed. Want het is uh, de bal die over het doel gaat. Terwijl Ronald de koffie aanneemt. Die kunnen wij gebruiken. Omdat het uh, toch al wat visjes is in de arena met het dak open. Dat is een goede mogelijkheid voor Ajax uit die hoekschop van uh, Soleimani. De kopbal van... Uh, uh, Jan Vertongen. En wat denk je Ronald? Kan hij weer? Ja, hij kan weer. Ik moest even de koffie aanpakken van, uh, van, die, uh, van die dame. Die nog even wat vragen had. Toen nog suiker en melk in moest. Ik denk dat kan jij de mensen thuis blijven vertellen wat er op het veld gebeurt. Ik kan nu vertellen dat Wijnaldum balverlies lijkt En dat er een overtreding wordt gemaakt door Luigi Bruins. Op Christian Eriksen. En dat hij, Luigi Bruins dus, de eerste gele kaart van uh, deze wedstrijd krijgt. En dat is een hele terechte gele kaart. Balverlies aan uh, de linkerkant bij Feyenoord Wijnaldum. Eriksen is er vervolgens als een haast van door. Wordt achtervolgd door Luigi. Uh, die eigenlijk geen andere uitweg meer ziet dan een overtreding maken. Helemaal niet de bal spelend, vol op het been van Christian Eriksen. En ja, goed, met een gele kaart kunnen we dit wel afdoen. Dat zal Pieter Fink ook gedacht hebben. Gele kaart is gegeven, vrije trap voor Ajax blijft wel staan. Een meter of 10, 15 buiten het strafschopgebied van Feyenoord. Er wordt een muur neergezet, Mulder is aan het organiseren. En drie man van Ajax erachter, Vertongen, nee. dan nou worden er twee, omdat Soleimani wegloopt. Vertongen en De Zeeuw, wie oh wie. Tikkie de zeeuw. Vertongen schiet. En Vertongen schiet over het doel van Erwin Mulder. De schiet uh, schijf van deze wedstrijd, Erwin Mulder. Maar die ballen eh, komen allemaal of daas het doel of over het doel... terwijl hij de bal nu eh, moeizaam heeft gespeeld op Bahia. Die wordt eh, opgevangen door Eriksen. En dan eh, gaat de bal wel via Eriksen over de zijlijn. Maar het zegt eh, alles over de eerste eh, 26 minuten van deze wedstrijd. Ajax dat ontzettend veel druk zet op de Feyenoord-verdediging. Eh, en Feyenoord dat er moeizaam mondjesmaat ook uitkomt. Nu ook een inborp op het hoofd van Wijnaldum. En die raakt de bal volkomen verkeerd. En dus mag Ajax. Ajax gooien op de, aan de rechterkant van het veld. En dat gebeurt richting al de wereld. Die de bal meteen meegeeft aan Vertongen. Als Mulder balbezit heeft, dan uh, staat eigenlijk iedereen bij Feyenoord vast. Behalve Bahia. En zodra Bahia, dat is dan de vrije man, de bal krijgt, dan zet men onmiddellijk druk op Bahia. En dan kan de Braziliaan niet tegen. En dat sorteert eigenlijk steeds nog weer effect. En daar komt eigenlijk al het gevaar wel eens een beetje vandaan. Dan nu van de wiel met Wijnaldum in de buurt van de cornervlag bij, uh, bij Feyenoord aan Ajax rechterkant. Teruggeven die bal richting uh, de Jong die zich daar ophoudt. Dus ook aan die rechterkant in de duel met Wijnaldum. Wijnaldum maakt de overtreding. Grensrechter vlacht. Vink neemt dat signaal over. En dus komt er een vrije trap aan voor Ajax. Het zijn in elk geval voor de Belgische Tongen en Alderwereld. Om maar eens richting die goal van Mulder te gaan. Natuurlijk, de man die alle spelhervattingen voor zijn rekening neemt vanaf de rechterkant is Soulemani En daar vormt ook deze vrije trap geen uitzondering op. Zeker omdat het met links zo lekker balletje richting het doel kan gaan worden. Daar komt die vrije trap richting de eerste paal. Wordt wat getrokken en geduwd. En waar komt die bal dan terecht? Bij. Al oh, bijna een doelpunt, maar er is al gefloten en gevlacht door uh, Pieter Vink. Dus ook al was die bal erin gegaan, dan had het uh, niets opgeleverd. Het was uh, al de wereld die heel dichtbij was. Uh, maar er werd veel getrokken en geduwd in het strafzopgebied. En dan komt die bal uiteindelijk bij Vertonger terecht... Die hem eigenlijk heel aardig bij Vlaar wegpikt. En daar zie ik geen overtreding in. Maar ik denk dat hij eerder heeft gefloten voor een andere overtreding. Maar dan had hij wel in het voordeel van Ajax mogen fluiten. Want al de wereld werd door Bahia naar de grond getrokken. Dat had de penalty in het voordeel van Ajax moeten zijn. Uh, werd niet gegeven door Pieter Vink. Die uh, zojuist zijn 51ste gele kaart van dit seizoen uitdeelde aan uh, Luigi Bruins van Feyenoord. En nu de vrije trap aan Feyenoord gaf. Maar zoals zo vaak in de eerste 28 minuten van de wedstrijd waar het nog altijd 0-0 staat is Feyenoord. Reynolds de bal al lang weer kwijt. Bal op de stip gemoeten. Als ik nog eens kijk naar dat moment tussen Bahia en Alde -wereld. Maar goed, het blijft 0-0. Bal niet op de stip. Ebicilio nu met een voorzet vanaf de linkerkant. En die bal komt zomaar in de handen van Erwin Mulder. Die hem dan maar weer direct meegeeft aan Karim El Amadi. Die drijft die bal op richting de middellijn. Korte combinatie. Wijnalde, Mokoccio. Mokoccio dan direct met de bal de diepte in. Waar Bruins er wel achteraan gaat. Hopend op een misverstand tussen Vertonghen en Stekelenburg. Dat misverstand komt er niet. Omdat de keeper van Ajax en Oranje de bal wegtrapt. Safety first. Nu is het wel inleveren blazen bij Feyenoord. Dat combineert met uh, Wijnaldum En uiteindelijk Bruins wil zoeken in de diepte. Maar Bruins kijkt wat om zich heen. Is zo op zoek naar de bal dat hij uiteindelijk makkelijk afgetroefd kan worden door wat Ajax ziet. Ajax het balbezit dus weer overneemt in uh, de 29ste minuut van uh, dit duel. Alderwereld, maar weer eens breed speelt op Jan Vertongen. Weer terug naar uh, Alderwereld. De rust is er. Dit zijn de twee centrale verdedigers. Oja is stand-in voor deze twee. En de Belgen hebben dus het uh, volle vertrouwen van uh, Frank de Boer. Eigenlijk in uh, dit elftal, als ik even snel kijk, Soleimani, Eno dat zijn, en de Zeeuw dat zijn de aankopen. En de rest komt allemaal uit de eigen opleiding. Maar ook bij Feyenoord, wat dat betreft, is dit best een opleidingswedstrijd. Een aantal mensen die uit de eigen kweek komen. Deli Blind heeft het balbezit voor Ajax. Durft het niet aan om naar voren te spelen. En dan maar even terug naar Maarten Stekelenburg En dan Alder wereld. maar in Alkmaar gescoord. Gelijkmaker van AZ. Het kon niet uitblijven, want de ploeg van gert Verbeek... kreeg toch de kansen wel. Een half uur gespeeld... Vierde corner van AZ. Bal wordt getrapt door Rasmus Elm. En in de doelmond duikt Stijn Schaars op. Nog niet de allergrootste. Loopt handig weg bij Davids. En ook uh, Nathaniel Wil heeft geen antwoord. Voor Sillessen, de doelman van NEC, geldt hetzelfde. En zo staat AZ terecht door. Geen misverstand daarover. Gelijk 1-1 terug in de wedstrijd. En naast NEC, de poepie dus. De leiding had genomen via Flemings. Precies een half uur gespeeld in Amsterdam bij Ajax tegen Feyenoord met balbezit voor Ajax. Ebecilio aan de linkerkant een, een, een, een verneindig baasje om te verdedigen. Hij zegt die Swerts die pak ik wel. Nou nu lukt dat dan niet. Want Swerts ex-AZ overgekomen naar Feyenoord heeft de bal over de zijlijn gespeeld. Maar Ajax is dus in de aanval met Aldewereld. Aldewereld schiet van ver. Oh een mooie! Oh een mooie van Toby Aldewereld. Hij scoort 1-0. Mulder zag er niet perfect uit. Volgens mij gleden hij uit. Kan. Gaan we zo dadelijk in de uh, herhaling zien. Bij het afzetten moet dat dan uh, gebeurd zijn. Het schot half hoog. Links van de keeper. Uh, had gehouden moeten worden. Denk ik toch als het van zover is. Maar vliegt erin. En zo maakt al de wereld zijn eerste doelpunt in het seizoen. En ja... Hey, nou ja, hij verkijkt zich wat. Ja, verkijkt ja, zich wat. Ik ja. denk dat die bal er toch niet in mag hoor. Zo, ja, het, is een, het is wel een mooie goal. Het is een, dan... ja, nee, een prachtig geplaatst schot. Het is eigenlijk meer al de wereld die onderuit gaat. En die bal krijgt heel veel snelheid mee. Maar Mulder hangt wel in die hoek. En had die bal, daar ben ik met je eens, wellicht wel moeten hebben. Het neemt niets af van uh, uh, ja, de schoonheid eigenlijk van, uh, van deze goal. En Tobi Alderwereld maakt zijn eerste doelpunt. in elk geval in de competitie van, van dit seizoen. En wat een mooie. En hij breekt misschien de wedstrijd ook wel een beetje open. Want de combinaties leiden nu toe wel tot uitgespeelde kansen. Maar dan uh, stond steeds uh, ja, het vizier niet op scherp. Het is een cliché, maar het klopt wel. En nu vanaf dan dus Tobi Alderwereld. Met een 1-0 voorsprong voor uh, de Amsterdammers. Daar waar wij van mening zijn dat Erwin Mulder er dus niet helemaal 100% goed uitzag. Maar goed, er zijn ook natuurlijk een aantal mensen in de verdediging uh, van uh, Feyenoord... Die... ...die er niet goed uitzien. Want ja, Toby Alderwereld krijgt alle ruimte om uit te halen. En er is niemand die hem eigenlijk een strobreedte in de weg legt. Nou, wat kan Feyenoord? Wat kan Ajax? Het staat in elk geval 1-0 voor de Amsterdammers... ...in deze wedstrijd tegen Feyenoord door Toby Alderwereld. Alderwereld die ook zo'n belangrijk doelpunt maakte tegen AC Milan. De eerste wedstrijd van Frank de Boer... Als trainer van Ajax na het ontslag van Martin Jol. Uh, toen scoorde hij de 2-0 in Milaan. En dat was toch een heel belangrijk doelpunt. Want dat uh, was eigenlijk het begin van de wederopstanding van Ajax. Met Balm zit weer voor Ajax. Even Silio halverwege de helft van Feyenoord. Uh, haalt hem bal even achter de standbeen langs. En brengt hem naar de buitenkant naar Deli Blind. Kijken of Deli Blind wel wat durft. Hij uh, speelt de bal in de voeten van de Jong. De Jong naar Eriksen. Eriksen naar uh, de Jong. De Jong probeert dan binnendoor te kaatsen, schiet hem wel keihard in het gezicht van Bahia. Die Blanke tegen de vindt. frank Speelt de bal naar buiten uh, uh, van de wiel. Uh, ik vind dat vink inderdaad meteen had moeten fluiten. Wij zien het hier op 100 meter afstand. Dat die bal vanaf uh, 2, 3 meter keihard in het gezicht van de Braziliaan Bahia wordt uh, geschoten. En dan mag je, uh, uh, moet je het zeker voor het onzeker nemen. Trouwens, ik lijkt hem... Half op de schouder ook Hij ja. te naar Maar hij gaat naar de, kant, naar de grond alsof hij uh, denkt de dat hij even onvlaar is. Hè? Ja. <laughs> dus uh, nu gaat het wel weer. Ja, Bahia zegt uh, oh, het is allemaal niet zo erg. Maar toch als je zoiets ziet gebeuren. Het zag er in ieder geval ernstiger uit dan het uh, uiteindelijk uh, blijkt. Want Bahia staat weer, loopt weer. En Feyenoord mag gaan gooien. Maar gaat dat zeker doen uh, richting de Ajax-helft. Uh, uh, oftewel naar een ajax en dat moet Tim de Cler dan gaan doen. De oude Aerksiet in dienst van Feyenoord. Nou, hij gaat dat doen samen met Wijnaldum. En Bahia, ja, die staat daar nog naast natuurlijk. Je moet even wachten tot die bal weer in het spel is. Dan mag hij weer terugkomen van Pieter Fink. Wijnaldum is dan degene die de bal gaat inleveren. Het is een lange bal richting Jan Vertongen. Die halverwege zijn eigen helft in de as van het veld staat. De bal speelt naar Alderwereld. De maken. die nu de middenlijn overgaat. Het aanspelen van Eriksson. Die kijkt dus wat om zich heen. Van de wiel weer gevonden. Rechts van hem. Dan gaat het weer terug naar Alderwereld. En dan weer naar Vertongen. ...en dan misschien eens opbouwen via Deli Blind... ...die wel staat te roepen en de bal ook in betrekkelijke vrijheid... ...krijgt de meter of tien over de middenlijn. Hij speelt de zeeuw aan en Ebisilio wordt niet gevonden door de zeeuw... ...want daar is Swerts Svets uh, probeert in aanvallend opzicht iets te doen. De bal de diepte in spelen richting Castellanos lukt niet... ...maar Simon de Hongaar heeft hem in tweede instantie wel te pakken gekregen. Dan is het uh, Mokoccio die de bal kwijtraakt... ...maar met een uh, goede inspanning de bal weer herovert ...en hem naar de linkerkant speelt naar Wijnaldum. Wijnaldum uh, bal doorgevend naar Tim de Kler... De bal terug naar Mokotjo. Mokotjo, even wat balbezit. Zolang hebben ze dat nog niet gehad in deze wedstrijd. En dan zitten we in de 35e minuut. En lang zat ook die dure. Want de bal wordt zomaar gemist door El Amadi En dus mag Ajax gaan gooien. Ajax dat door dat doelpunt van Tobi wereld op een verdiende 1-0 voorsprong staat. 10 minuten nog tot aan de rust als Deli Blind. Halverwege zijn eigen helft aan de linkerkant. is ze geen bewegende man kan vinden. Hier is dus 1-0 na 35 minuten. We gaan weer eens kijken in maar, Want daar wordt driftig gescoord. Zo is dat, want AZ herstelt de achterstand binnen een paar minuten zou je kunnen zeggen. Want Valkenburg na een prachtige aanval van AZ. Een kopbal 10 minuten voor de pauze. En het is 2-1 voor de Alkmaarders. Martens met de voorzet. De bal gaat nog geen overzicht door Som. Maar zo'n beetje bij de tweede paal is het Valkenburg die raakt op. Kreeg een paar minuten geleden al een beste kans toen in het zijnet uit een corner. Maar Valkenburg na een prima aanval van AZ. En AZ speelt sowieso heel lekker voetbal technisch goed. Op snelheid het creëert. Kansen kwam op achterstand maar staat inmiddels dus op een 2-1 voorsprong. Hier meer goals voorzorg dan in Amsterdam of er moet heel veel raars gebeurd zijn mannen. 1-0. Nee hoor, niets eruit is gebeurd. Het is nog steeds 1-0. Zo, dat is een pittige overtreding van ABCD. En uh, daar komt Pieter Vink een uh, geel kaartje geven. Terwijl er uh, nogal hard richting Gilles Zwerts wordt gelopen. Maar het was een pittige overtreding van ABCD. Die de gele kaart krijgt. Hij zegt, ik speelde de bal. Ik wil dat wel eens in de herhaling zien. Gilles Zwerts, heeft veel pijn, ligt nog altijd op de grond. De rechtsback van Feyenoord, de... Uh, ingreep van Ebisilio was ook uh, pittig hoor. Ik uh, heb de herhaling nog niet kunnen zien op mijn scherm. Ben daar wel benieuwd naar. Uh, hij is te ver voor Ebisilio. En Swets probeert de bal te krijgen. Ja. Hij gaat met een gestrekt ja. been er wel naartoe. Hij gaat er uiteindelijk langs Zwerts en neemt met zijn knie uiteindelijk de enkel van Zwerts mee. En ik kan me voorstellen dat je daar heel erg van schrikt van deze actie. En de reactie van Danny Blind, want dat moeten we dan ook even vertellen... die direct van die bank opstaat en zegt, "Jullie ja, die Zwerts stelt zich aan. De reactie van Blind is overdreven, want er is wel degelijk contact tussen Ebicilio en, uh, en uh, Gilles Zwerts. En volgens de letter van de wet, en daar zou je dan nog wel eens een discussie met de scheidsrechter over kunnen hebben, is dit een actie waar je een tegenstander heel lelijk mee kunt blesseren. En daar zou je ook een rode kaart voor kunnen geven. Nou is. Het is sfeer in de wedstrijd daar niet helemaal naar. En is het uh, ook zo dat Gilles Zwets inmiddels alweer staat. Maar het had gekund. Er was best wat voor te zeggen geweest. Het gebeurt uiteindelijk niet. Zwet staat inmiddels weer. Ebicilio is dus daaraan ontsnapt. Maar heeft wel de tweede gele kaart van uh, deze wedstrijd gekregen. En Danny Blind moet nu gewoon gaan zitten. Dat krijgt hij ook te horen van uh, de vierde man. Tom van joh, Wij zijn de baas hier vandaag. En wat jij daarvan vindt. Ja, als jij wat vindt moet je dat lekker bij de politie brengen. Maar bemoei je vooral niet met datgene wat wij doen. Na 37 minuten. 1-0 voor Aj ja, in de 31ste minuut. Doelpunt gescoord. Een uh, metertje of twintig uh, van het doel van uh, Erwin Mulder die daar niet helemaal vrij uitging ging. Balbezit voor Bahia. Bahia wordt meteen opgejaagd, speelt de bal dan naar Bruins. En Bruins kan alleen maar de bal weer terugkaatsen richting zijn keeper Erwin Mulder. In het doel vanwege uh, de blessure van Rob van Dijk... De 41-jarige uh, oudste speler uh, in de eredivisie. Uh, die er dus niet bij is. En dat merk je toch bij uh, Feyenoord. Want het is een hele goede keeper gebleken. Als Wijnaldum gaat lopen met de bal. Wijnaldum langs één man. Wijnaldum niet langs twee man. Op overname door Ajax. Waarom speelt Wijnaldum. voordat hij de derde actie onderneemt. die bal niet naar Simon. die in redelijke vrijheid stond aan de rechterkant. En dat had toch allemaal veel makkelijker geweest. En dan had er misschien iets kunnen ontstaan van een aanval. Maar nu ging Wijnaldum eigenlijk te veel voor eigen Probeerde zijn slalom die hij had ingezet te volmaken. Ja, dat lukte gewoon niet. En Simon stond terecht. Overigens, hij spreekt geen woord Nederlands. Dus heel erg duidelijk kunnen ze niet communiceren. Maar Simon stond wel teleurgesteld te kijken. Hé, hey, daar gaat de Alderwereld weer met grote passen. Richting het grasopgebied van Feyenoord. Nu schiet hij niet, maar speelt hij de jong aan. Dan krijgt hij hem weer terug. Gaan we naar de rechterkant met Soleimani. Wil we misschien de actie wel eens aan. Ter hoogte van het grasopgebied met de Claire. Nou, dan komt Soleimani nu naar binnen. Maar is inmiddels wel wat verder weer teruggedrongen. En dus moet hij verder terug. Nu naar Alderwereld, Vertongen. En al de Ja, veel beweging. Dat maakt het zo moeilijk voor Feyenoord. Want wie moet wie nemen als Eriksen de bal heeft? Eriksen de bal naar buiten naar de Jong. De Jong uh, in het strafschopgebied probeert er langs te gaan bij Bahia. Heeft de bal nog altijd in het strafschopgebied? Kan hem zomaar voorgeven. Maar Soleimani krijgt hem niet onder controle. Via van de wielbal weer voor het doel. Opgevangen door Eno Omdat de bal even weggekopt is uit de doelmond. Maar meteen opgevangen door Ajax. Deli blind vanaf de linkerkant. Uh, gaat de korte combinatie aan met Emicilio. Emicilio bal breed. Alle ruimte weer voor al de wereld. En uh, dat zal. Bewust zijn gedaan. Dat kan haast niet anders. Want als Aldewereld de bal krijgt, dan zie je niemand er naartoe gaan. Het, je zou zeggen: Castanjons lopen eens met hem mee. Maar Aldewereld mag doen en laten wat hij wil. Nu een overtreding van Tim de Cler aan de rechterkant van het veld. En dus een vrije trap voor Ajax in de 40ste minuut van de eerste helft. Bij een 1-0 voorsprong voor de Amsterdammers. Dat is een klusje voor het linkerbeen van Soleimani. Genoemde Aldewereld. En voor Tongen zijn natuurlijk in dat schasopgebied. Daar komt die bal. Moet Mulder komen? Ja, die komt nu wel met enige overtuiging. En heeft hem in elk geval te pakken. En moet kan voor voortgang gaan zorgen. Maar ja, ziet eigenlijk de mensen uit zijn rug weglopen. Duurt eens dus even voordat Mulder een lange bal kan loslaten. Die die uiteindelijk loslaat. En terecht komt op het hoofd van Deli Blind. Oftewel, Ajax heeft weer balbezit. Sterker nog, die bal van Blind gaat richting Ebicilio. Die denkt, ik neem hem aan op de borst. Maar wordt zodanig uit balans gewacht door Gilles Svets. Dat Vink zegt, ja, dat doe je wel erg onorthodox. Daar ga ik een vrije trap voor geven. Wel leuk trouwens, die Ebicilio en Svets stonden een paar weken geleden ook tegenover elkaar. Jong Ajax, jong AZ. En hadden het toen driftig met elkaar aan de stok. Zelfs een beetje in een handgemeen. En staan nu dus weer tegenover elkaar. Ja, dan kijk je toch wat anders naar de duels tussen, tussen deze twee. Ebicilio overigens niet zo heel dwingend aanwezig in deze wedstrijd. Ayers met het balbezit, Soleimani in Leveren bij Bahia. Bahia, bal de diept in. Dat is een goede bal richting Castanjo. De bal blijft een beetje hangen, waardoor het iets makkelijker verdedigen is voor Jan Vertongen en Tobi Alderweireld. Dat gebeurt dan ook. Open doekje van het uh, publiek. Dat is niet zo moeilijk, want er zitten alleen maar uh, Amsterdammers. Misschien een, uh, een verdwaalde Rotterdammer die op uitnodiging van een zakenrelatie hier is gekomen. Maar de echte die, die zijn er niet. De Feyenoord-supporters. Het Legioen. Rijmond dat... is er. Ja, Radio Rijnmond, ja. Nou, ja, oké. Okay. Uh, ook goed. <laughs> Balbezit voor Ajax aan de rechterkant. Overigens, over die supporters gesproken. Nu vinden ze, slaan ze elkaar het liefst de koppen in. Maar ze vinden het wel heel jammer, de Ajax-fans, dat de Feyenoord-fans er niet zijn. Maar dat terzijde. Balbezit voor Eriksen. Voor Ajax gaat op zoek naar de combinatie. En vindt aan de rechterkant van de wiel. En dan is het eventjes afrekenen met Simon, die zich daar ook even ophoudt aan de voor hem toch vreemde linkerkant. Nou, het lukt allemaal niet wat Simon wil, want nu kunnen die twee, Eriksen en Van der Wiel, met elkaar combineren. Het is uiteindelijk toch Simon die de voet dwars zet en Feyenoord neemt even balbezit over met Mokoccio. Simon nu gevonden, want die duikt ineens in de as van het veld op en speelt de bal naar Wijnaldum. Hij dus nu even vanaf rechts, aanname Wijnaldum, halverwege de helft van Ajax. Kijken wie er de diepte in gaat. Nou, dat is die Simon, die gaat aan de rechterkant met een hele aardige eerste. De aanname probeert hij de Zeeuw het bos in te sturen. Nou, de Zeeuw steekt zijn voet uit. Tikt de bal over de achterlijn. Of is het de zijlijn? Nee, het is de zijlijn. En dus komt er een... Nee, het is toch de achterlijn. Ja, de corner komt er toch gewoon aan. Dat is de derde die Feyenoord mag nemen. Simon heeft hem dan zelf veroorzaakt. En gaat hem ook nemen. Is dit dan de gelegenheid voor Feyenoord om 3,5 minuut voor rust te scoren? Komt die corner bij de eerste paal. Wordt weggekopt. En geraakt op de rolvaart dan ingeschoten door Wijnaldum. Maar die bal zeilt over de goal van Maarten Stekenburg. Maar die beweging die Simon maakt waarmee hij de Zeeuwen even bos in stuurde, uh, uh, laat wel zien dat hij kan voetballen. Dat heb ik Smolov, uh, uh, die, die rust die je ooit uh, in dit seizoen al een aantal keren heeft mogen spelen, uh, weinig uh, zien doen. Uh, het belooft in ieder geval iets. voor. Nou, hij, speelde, hij speelde de wedstrijd om die zilveren bal tegen Sparta. En toen ja. was eigenlijk iedereen erg onder de indruk. Omdat elke aanname goed was. Hij met heel veel flair speelde. En eigenlijk heeft hij daar ook wel dat contract afgedwongen. Nu moet hij het hier laten zien natuurlijk. 19 jaar jong. We hebben het over Christian Simon van Oeipest Dorsja Hongarije overgekomen. Balbezit voor Ajax. Ajax dat leidt met 1-0 door een doelpunt van al de wereld. Als Deli Blinterbal in eerste instantie kwijtraakt. Maar hem herovert. En hem nu aan de zeeuw geeft. Die opent. Wil openen uh, moet ik zeggen. Naar de linkerkant. Maar Ebicilio die uh, kon met geen mogelijkheid die bal binnenhouden. En dus gaat de bal over de zijlijn. En een halverwege de helft van Feyenoord. En mag Gilles Schwerts gaan gooien. We zitten in de 43ste minuut. Bij een 1-0 voorsprong nog altijd voor Ajax. Schwerts gooit richting de middellijn. Castanjos moet dan een kopduel winnen van Blind. Nou dat uh, lukt niet. Want beide uh, raken de bal eigenlijk niet. En dus uh, is Stekelenburg degene die de bal uiteindelijk heeft. Vertongen krijgt hem dan. Halverwege de Ajax helft aan de linkerkant. Vertongen hij krijgt weer alle tijd om met het balletje aan de voet iets te gaan bedenken. Ja, nu komt Simon wat storen. Nou, dan is de bal al bij Blind. En Blind heeft dan weer te maken met uh, Castanjos, die wel erg diep is uh, teruggezakt. Uh, Castanjos kijkt hoe de, de Jong wordt aangespeeld. De Jong draait dan ook weer naar uh, Ajax linkerkant, ingesloten door Flaar en Zwets. Gaat het weer naar Ebicilio. Ja, nu probeert Feyenoord Ajax een beetje uh, vast te zetten. Maar eigenlijk vindt Ajax dan weer vrij gemakkelijk in al de wereld. De vrije man diepe bal nu richting Soleimani. Het is in één keer versnellen in een uh, hoog tempo in de buurt van het Strasopgebied komen... In dit geval is de bal te hard en heeft Erwin Mulder hem te pakken. En terecht, want uh, dat is de keeper die de bal nu meegeeft aan Ron Vlaar. De centrale verdediger en aanvoerder van Feyenoord die de bal de diepte inspeelt. Maar hij komt uh, net niet terecht omdat Blind ertussen zit bij Luigi Bruins... die daar in de diepte was uh, weggespeurd, zeg maar... Uh, maar de inworp is wel voor uh, Feyenoord. En Gilles Swerts heeft dat gedaan samen met Luigi Bruins. Geeft hij de bal nu terug aan Bruins. Gilles Swerts en Bruins gaat lopen met de bal. Spelt hem dan even op El Amadi. Maar het is daar druk. Drie man om hem heen. Moet helemaal terug naar Vlaar. Vlaar moet openen naar de linkerkant. Via Bahia doet dat ook. En er wordt gevraagd door de Claire die helemaal vrij staat. Maar over uh, het hoofd wordt gezien door Bahia. Bahia die de bal dan speelt op Wijnaldum in de as van het veld. Even door naar uh, Bruins. Bruins nu met uh, wat aardige bewegingen naar Wijnaldum. Wijnaldum. Slecht gepaast op Elamadi die hem wel krijgt via Vlaar. Gaat de bal naar de rechterkant. Naar Simon. Oeh, slecht balletje van Simon. Kan hij in tweede instantie? Nee, want Ebesilio zit ertussen. En dus neemt Ajax over met alle ruimte voor Gregory van de Wiel. Er zijn wat toevalsmomenten geweest van Feyenoord in deze wedstrijd. Maar verder is het toch echt Ajax dat de klok slaat in de eerste 45 minuten van dit duel. Slechte voorzet overigens van Van de Wiel. Zomaar in de voeten van Bahia. Maar omdat hij hem ongelukkig behandelt, krijgt Ajax de bal wederom... Aan. Tweede voorzet is ook niet goed bij Vlaar. Dan komt de bal op het middenveld terecht waar Eno om te pakken heeft. En waar hij over het uitgestoken been van El Amadi gaat. En dus weer een vrije trap voor Ajax genomen inmiddels. We gaan de extra tijd in. Ajax staat beneden voor door die goal van Tobi Alderwereld. En we zitten in de minuut extra tijd die Pieter Fink graag aan deze eerste helft van dit duel wil toevoegen. Met balbezit voor Jan Vertong. Jan Vertongen naar Tobi Aldewereld. En Aldewereld met al die ruimte voor zich uh, houdt nu eventjes in. Denkt van nou, die ene minuut kunnen we misschien nog uh, wel even lekker uitspelen. Zodat we met een gerust hart en een voorsprong aan de... Uh, aan de thee kunnen gaan in, uh, in de rust. Want die uh, de laatste minuut. Die tikt heel langzaam maar zeker weg. En men vindt het mooi. Uh, Ajax, heer en meester in de eerste helft. En af en, af en toe een uh, speldenprik van Feyenoord zijde. Met Castaños die een uh, goede kans heeft. Oh. Terwijl Ebersidio een uitstekende beweging heeft. En zo zwets uh, het bos in stuurt Bal voor het doel. Komt terecht bij Soleimani. Doem, nee, geen doelpunt. Redding van Mulder. En een hele beste. Een hele beste. Bij de rechterbovenhoek haalt hij de bal uit de hoek. Hoek. En uh, dit was een prachtige actie. Eerst van Ebesilio die de bal door de benen laat lopen. En dan rolt die bal ook tergend uh, door de benen. Van uh, Schwerts komt de bal voor het doel. En uit de draai. Prachtig schot dat was erin gegaan. Maar de redding is subliem van uh, Erwin Mulder. Hij maakt als hij dat foutje had gemaakt bij het doelpunt. Het uh, nu goed door de redding te maken in deze eerste helft. Die nu tot een einde komt en eindigt bij een 1-0 voorsprong voor Ajax. Doelpuntenmaker Toby Alderwereld.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 De interim-president van Tunesië heeft een complete breuk met het verleden beloofd... en gezegd dat de partijen en de staat van elkaar gescheiden zullen worden. En de speelfilm Tirza is niet genomineerd voor een Oscar. De Nederlandse inzending staat niet op de shortlist voor de Academy Awards. De verfilming van het gelijknamige boek van Arnon Grunberg... dong mee in de categorie beste niet-Engelstalige film. Er waren bijna 70 inzendingen. De uitreiking van de Oscars is op 27 februari. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. SPORTSRADIO N-O-S okay. We zitten in de rust van de kwart voor negen wedstrijden AZ NEC Dus 2-1 aan Ajax tegen Feyenoord. 1-0. Eerder al VVV Venlo FC Utrecht 1-2. En FC Twente is koppel op PSV. Tot op een punt genaderd. Het elftal van trainer Michel Prudhomme vond het inhaalduel met uh, Herakles. In de grootsvesten van Enschede. Met 5-0 bij rust. leidde Twente al met 3-0. Mark Janko scoorde 4 maal. En Luc de Jong dus 1 maal. Een mooie start voor de Tukkers na de winterstop. Dat vindt ook de trainer Michel Predom. Ja. Absoluut. Hè. De, en toch, uh, je weet, uh, Ruiz is er niet, Jansen is er niet. We hebben, we hebben een aantal problemen. Uh, Charlie was een beetje ziek, Janko was niet. Hij had een probleem ook had aan de bil, maar hij is kort ook vier keer wat ja. heel zo belangrijk is. Nee, ik denk dat we goed gestart zijn, maar dat wil natuurlijk ze niks zeggen. Dat is belangrijk om zo te starten, maar de weg is nog heel lang. Ja. Was er wat twijfel vooraf door die blessures en die ziekte van bijvoorbeeld Jansen? Ja, dus we hadden, hadden gehoopt om Theo te, te recupereren, maar uh, maandag kwam hij en hij zei dat, dat zal niet gaan, ik voel me heel slecht. Dus uh, we, we zullen zien voor de volgende wedstrijd. En uh, wat, wat belangrijk is ook, we hebben een speelminute kunnen geven aan Emir Bajrami. Ja, Ola John, een jonge gast, die heeft, die heeft zijn werk gedaan, heeft goed gedaan. Uh, Steven Berghuis is voor de eerste ingekomen gekomen en dat is ook allemaal positieve zaken. Je geeft een aan de spelers. Ja, en verrassend, de stad van Onijewo alleen in de basis. Ja, omdat ik dacht door, door onze keuze voor die wedstrijd dat de ideale oplossing was om, om hem daar te posteren. Ja. Uh, ja, als je zo verder doorgaat en zo goed voetbal, dan doe je gewoon weer mee om kampioenschappen. Ik denk dat een beetje vroeg om, om dat te zeggen. Ik denk dat wij ambitieus zijn, dat wij zo ver willen meestrijden in alles. Maar we beginnen een heel zwaar programma, competitie, beker en Europa League. En ik denk dat na die maand, anderhalf maand, kunnen wij een beetje meer weten. Uh, maar nu, begin, uh, ja, begin van het jaar, is een, heel zwaar, is een heel zwaar programma. Wij zullen zien, wij, wij zullen strijden met onze middelen. Hopen om niet om iedereen te recupereren en niet te veel te hebben. Telt het voor een trainer uit België ook nog mee dat de buur in een derby met 5-0 is verslagen? Ja, ik weet wat een derby is, hè. dus ik heb er veel gespeeld in Luik, in Mechelen en, en in Lissabon, Benfica Sporting. Dus ik weet wat dat is ook uh, hier. Ik zeg altijd, als je, als je nationale en internationale ambitie hebt, moet je eerst paas zijn in je eigen regio. En dat, die, die boodschap heb ik aan de spelers gegeven vanavond. En die hebben ze begrepen ook? Ja, ik denk het, ja. Dat lijkt... Ja, Michel Predom, de trainer van FC Twente. Nou, Heracles keek al na een paar minuten tegen een 1-0 achterstand aan. En daarna kwam het volgens trainer Peter Bos van Heracles niet meer goed. Ja, dat, dat is duidelijk. Kijk, natuurlijk is het dan nog niet, nog niet over. Maar als je de rest van de wedstrijd ziet, dan, dan hebben we meer dan terecht verloren. Ja, je moet als trainer met kromme tenen in de schoenen hebben zitten kijken. Vooral verdedigend. Maar niet alleen verdedigend hoor, maar ook verdedigend. Maar ook in balbezit hebben wij niet het spel uh, laten zien... wat we meestal wel laten zien als Heracles zijn. Maar inderdaad, verdedigend was het uh, soms bijna lachwekkend. Wat ging er allemaal fout? En waar ging het allemaal fout? Poef. Ja, Dat is natuurlijk heel veel geweest. Maar we hadden geen zicht op de lopende mensen van hun. In dat blok waar we in wilden staan konden we niet uh, kort dekken. Waren we niet kort aan het dekken. Ja, dan roep je de problemen over je af. En, uh, dan hoop je nog die schade beperkt te houden tot de rust. Het bleef natuurlijk lang uh, 1-0... Maar goed, vlak voor rust schieten ze er nog twee bij. Ja, dan wordt het natuurlijk uh, erg moeilijk. Ja, in de tweede half zat er dan ook eigenlijk niks meer in. Het was gewoon maar heel hou. Ja, op een gegeven moment zeker nadat die vierde erin valt... Dan, uh, dan moet je zorgen dat het niet een belachelijke uitslag gaat worden. En dat is het nu natuurlijk ook wel, maar ik bedoel een echt belachelijke uitslag. Ja, een start van de competitie in 2011 is nauwelijks voorstelbaar. Dat ook nog tegen de buren. Ja, dat heb je gelijk. He? Werk aan de winkel voor de trainer. Nou, maar dat is er altijd hoor. Daar ben je trainer van Peter Bos tegen collega Evert Tenapel. Jury van Rooij en Maarten Meijners hebben zich geplaatst... voor de wereldkampioenschappen Alpineski en Garmisch partenkirchen Daar is het WK eh, van 8 tot en met 20 februari wordt gehouden. komen beide atleten uit op het onderdeel slalom en reuzeslalom. Maarten Meijners maakt zijn debuut op het WK. Ik heb hem nu aan de lijn. Dag Maarten, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd met je kwalificatie. Je weet het al een tijdje, maar toch, uh, ik kan me voorstellen dat je er heel blij mee bent. Ja, absoluut. Ik had het eigenlijk uh, niet verwacht. Het uh, doel was het misschien een beetje om over twee jaar te staan. Dus uh, ik ben erg blij dat ik er uh, nu al uh, mijn debu debuut kan maken op het WK. Dat vind ik ja. erg leuk. Het is eigenlijk een beetje te vroeg, dus? Ja, misschien wel. Maar ja, goed. Uh, leuk voor de ervaring. Ik uh, bedoel, ja, het is natuurlijk, uh, zijn zulke goede gasten. daar kan je nooit. Uh, Tegenop zou ik zeggen. Dus uh, ik ga er vooral heen om ervaring op te doen en uh, met uh, plezier daar te staan. Ja, kan ik me voorstellen. Um, je hebt je geplaatst voor de uh, slalom en de reuzenslalom. Dan gaan ja, er heel stop. veel mensen op wintersport, maar toch kan ik me nog voorstellen dat mensen het verschil tussen die twee niet helemaal goed kan beoordelen. Maar jij wel, hoop ik. Ja, uh, nou ja, goed. Slalom, dat is uh, vooral het korte werk uh, met de enkele poorten. Reuzenslalom heb je wat meer afstand, dus de snelheid is wat hoger... en daar staan de dubbele poorten met een vlaggetje. Ja. Heel en, simpel uitgelegd en, en, eigenlijk. Ja, en de reuze, nou, zo simpel is het waarschijnlijk ook. En die reuzenslalom ja, ja. gaat veel harder, hè? Ja, klopt. Uh, daar ga je naar richting de 60, 70, 80 kilometer per uur ongeveer. Nou, en uh, de piste is ook wat langer dan de slalom. Hoe zijn de sneeuwcondities? Uh, nou, hier op dit moment in Oostenrijk uh, is het nog niet echt geweldig. Uh, het is af en toe wat regenachtig, maar... Uh, ja, ik verwacht dat die Garmisch uh, helemaal goed gaat komen. Ja, want dat duurt nog even, hè, zoals ik zei, van 8 tot, uh, tot en met 20 februari. Weet ja, je nou precies? Pre een paar pre precies nog. Ja, een paar weken nog, maar weet je wel al precies uh, wanneer je moet melden en wanneer je aan de start moet verschijnen? Um, ja, er zijn uh, de, de, de hoofdwedstrijden zijn op uh, vrijdag en zondag. En uh, dus de, elke keer de dag ervoor heb je de kwalificatierace. En daar ga ik dus aan meedoen om uh, te, me te proberen te kwalificeren voor de hoofdreis. Ja. En, Nederland... en dat is dus op uh, donderdag en zaterdag. Hoe groot acht je de kans dat je uh, ook door die kwalificatie heen komt? Uh, ja, goed, dat is moeilijk te zeggen. Ik bedoel, uh, ik heb net afgelopen maand uh, nieuwe schoenen gekregen van Rossignol. Dus dat is ook al. daardoor heb ik eigenlijk een grote stap gemaakt. Dus uh, mocht ik die stap verder maken, dan is, is er zeker wel een kans dat ik uh, de hoofdreis haal. Maar uh, je moet bij de top 25 horen. Hmm. Uh, ja. Twee runs, kan van alles gebeuren, doe je weet het ooit. Maar uh, ja, ik ga gewoon lekker ervaring opdoen. En, uh, en dan zien we het wel. Ja, ja. ja. maar wat, wat me opvalt is dat je zegt, je hebt nieuwe schoenen gekregen. En ja. daardoor heb je een ja, extra stapje gemaakt. Dan dacht, ik, dan dacht ik bij mezelf, nou had dan iets eerder nieuwe schoenen genomen? Ja, klopt. Maar ja, het is natuurlijk altijd een beetje aftasten met het materiaal. Je denkt dat je altijd goed bezig bent. Maar blijkbaar uh, is er toch weer een stap gemaakt uh, ja, met het materiaal. En ook zelf natuurlijk wel vooruit gegaan, absoluut. Ja, het geeft ook maar, aan dat ze uh, je serieus nemen, neem ik aan. Sorry? Dan, dan nemen ze je ook serieus als talent. Ja, is ook zo. Ja, dat is ook wel uh, leuk om te merken. In ieder geval ook uh, onder de Oostenrijkers. En uh, ja, dan staat er één keer zo'n rare Hollander die uh, toch ook wel een beetje naar beneden kan komen. Ja. Ho ho ra hoe ja. raar ben je? Nou, dat valt me mee hoor. Ik kom ja? wel goed. Ja, maar hoe, in, in andere zin dan. Uh, hoeveel geef je voor je sport? Uh, ben je lang uit Nederland weg? Waar ben je begonnen? Dat zijn drie vragen in één. Maar je snapt wel een, ja, beetje, ja. Je snapt een <laughs> beetje. Ik ben benieuwd naar je levensverhaal in het kort eigenlijk. Ja. Nou, ik heb vorig jaar mijn VWO gehaald en dit jaar ben ik uh, alleen maar aan het skiën. Dus ik ben vol gas bezig om uh, zoveel mogelijk uit mezelf te halen. En ik ben nu sinds uh, 5 december in Oostenrijk en omstreken, Dus om wedstrijden te doen en te trainen. Hmm. Dat soort dingen. En hoe is, ja. ooit, hoe is het ooit begonnen? Met vader en moeder mee op wintersport? En... Ja, ja hey, precies. Op wintersport en uh, met veel plezier aan het skiën. En dan uh, in, uh, in Nederland wat... Uh, wat les op de baan en dan wat wedstrijdjes en zo groeide het zeg maar uit tot, een, uh, ja, tot mijn passie eigenlijk. Ja, ja, Een beetje uit de hand gelopen passie eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Nu maar is wel nu is leuk. Ja, natuurlijk. Ik kan me voorstellen, zeker als je met de grote ja. jongens mag meedoen. Nou, uh, ja, ja, wanneer ben, is het geslaagd? Ik, ik begrijp uit je woorden dat het al geslaagd is, maar nu je er bent moet je er ook het beste van maken. Dus wanneer ben je tevreden? Uh, ja, de, qua Prestatie qua plek vind ik dat erg moeilijk te zeggen. Dat kan ik nog niet zo goed inschatten. Ik ben eigenlijk vooral tevreden als ik gewoon een lekkere runs neerzet. En, uh, ja, maar dan, dan neem ik geen genoegen mee. mee. Nee, nee, nee, je moet echt naartoe werken. Dus, uh... <laughs> nou goed, uh, het doel is om in ieder geval dan aan het start te staan van de hoofdrace. En dan uh, zien we die zien we daarna wel weer verder. Oké, okay. nou ik wens je erg veel succes en leuk dat je nu ja. uh, bij de grote jongens mee mag doen. Bedankt. Oké, okay, dus was dat over uh, zijn debuut op het uh, WK Alpine Ski in Garmisch. Partenkeren van 8 tot 20 februari. <totstuk> Het mooi. De police en every little thing she does is magic. Kwart voor tien. Op papier zouden beide wedstrijden weer uh, moeten beginnen. Vooralsnog alleen uh, voetbalgeluid uit Alkmaar bij AZ-NEC. 2-1 terecht, de tussenstand, naar. Lijkt me wel, want AZ creëerde een hele rij kansen eigenlijk. Maakte twee doelpunten dus. NEC kwam wel op voorsprong. Maar je gaat toch wat meer verwachten, hoop ik, in de tweede helft van de ploeg uit Nijmegen. Want... Daar staat een vijfmans middenveld en uh, daar komt eigenlijk heel weinig uit. Grootstens op de tien. Laten we even kijken naar het schot van AZ, want dat is flitsend. En uh, ribot komt er niet. Gutmondson, Berg Goedmondsson, schiet van buiten het strafsoepgebied. Bal gekeerd door Sillessen. Heeft hem niet klem vast, maar daar staat vervolgens niemand van AZ. Dat dus ook de eerste tik maar weer uitdeelt in de tweede helft van de wedstrijd. Laten we hopen dat NEC dus wat meer gaat laten zien. Want je vraagt je toch een klein beetje af inmiddels met welke intenties de ploeg van trainer Wiljan Vloed... de reis uit Nijmegen richting Alkmaar gemaakt heeft. Want voorin weinig waargenomen. Vlemings heeft weliswaar gescoord. Maar dat was eigenlijk alles wat we zagen van de ploeg uit Nijmegen. We gaan terug naar de Amsterdam Arena en als een echte Robert Meder. Het commentaar van Ronald van der Geer en die Houtkamp. 13 seconden geleden begonnen aan het tweede bedrijf, nadat in de pauze onder meer... Ja, dat is toch leuk voor het thuisfront. Lenny heeft opgetreden uit de Voice of Holland. Prachtig reggae nummer uh, Ik zei al tegen Andy Houtkamp, als je dat thuis vertelt, dan scoor je bij je dochter. Nou, vast en zeker, ze weet het bij deze. Een half minuut geleden begonnen. Ajax op een 1-0 voorsprong, doelpunt in de 31ste minuut. Gemaakt door Toby Alderwereld. En geen wissels toegepast door Been en de Boer. En dus gaan we met dezelfde 22 acteurs en scheidsrechter Fink beginnen dus aan het tweede bedrijf. Dus kijken of Feyenoord de rug kan rechten, of het nog wat kan creëren in deze wedstrijd. Maar het is uh, duidelijk, Feyenoord is met name voorzichtig. Ziet natuurlijk ook het verschil in kwaliteit en het verschil in uh, vertrouwen. Terwijl Feyenoord nu onder druk wordt gezet en bijna in de war raakt door het druk zetten van Ajax. Ja, zelfs een uh, vrije trap overhoudt omdat Ron Vlaar een overtreding maakt op Soleimani. Maar wat ik nog even wilde zeggen is, ja, die 10-0 in Eindhoven die zal toch altijd nog een beetje door de hoofden gaan. En Feyenoord probeert in elk geval als een blok te spelen. Halverwege de helft van Feyenoord krijgt Ajax een vrije trap. Soelemani erachter, al de wereld erbij. Wordt het een tikje opzij met het schot op met links? Ik denk het wel door de zeeuw. Met het schot met links van uh, Vertongen. Daar komt Vertongen met het schot, inderdaad. Maar langs het doel hobbelt de bal. Ik zei al de wereld, ik bedoelde waar ik al de wereld zei, is bedoel ik Vertongen. En omgekeerd, ik haal die twee uh, regelmatig door elkaar. Uh, misschien wel omdat het Belgen zijn. En omdat ik het beide bijzonder goede voetballers vind. En dat laten ze ook zien. Ajax is weer aan het. Uh... Jagen. Uh, zodanig zelfs dat Episcirio erbij onderuit gaat, uh, maar het levert wel weer balbezit op voor de Amsterdammers via Eno en via Vertonghen. Vertongen dan met de bal naar de rechterkant... waarvan de wiel zich dan uh, moet spoeden om die bal binnen te kunnen houden. Nou, hij heeft hem uiteindelijk toch te pakken. Balletje aan de voet op eigen helft. Halverwege de eigen helft speelt maar eens naar de ziel. Die wordt uitzakt van het middenveld. Onmiddellijk wordt achtervolgd door Karim el Amadi. Maar via wereld en Vertongen houdt Ajax het balbezit nu richting de middellijn. Daar is Deli blind, precies op de middellijn aan de linkerkant. En omdat hij even onder druk gezet wordt door Swerts... neemt hij geen risico, speelt de bal terug naar Stekenenburg. Ja, Ajax hoeft natuurlijk niet zo nodig. moet vooral Consolideren en dan met versnellingen proberen in snelle combinaties in de buurt te komen van Erwin Mulder. De ploeg die echt iets moet in deze tweede helft. Dat is de ploeg die op bezoek is. Dat is Feyenoord. De ploeg die ook met 1-0 achter staat. Maar voorlopig alleen maar toe kan kijken. Dat de de bal speelt. En nu de ziel vindt Ebicilio maar vond, want uh, hij raakte de bal kwijt. Ja, dan kun je je gaan afvragen, stel dat Suarez mee, uh, deed in de eerste helft, want Ajax heeft aardig wat kansen gehad, want als je naar het aantal kansen kijkt, dan had uh, Ajax zo ook met 3-4-0 voor kunnen staan. Uh, misschien wel een reden te meer om uh, Suarez in Amsterdam te houden, want uh, het staat slechts 1-0, terwijl het spelbeeld zo in het voordeel van Ajax was, dat het inderdaad gewoon 3-4-0 had kunnen ja, zijn. Als je, als je even wil onderbreken, ik heb naar de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray zien te kijken, Afgelopen zaterdag, en daar kreeg Suarez drie opgelegde kansen. En toen bleek dat die schoentjes toch nog niet helemaal gekrijd waren. Ja ik, ja, ik ben niet zo'n uh, liefhebber van uh, vriendschappelijke wedstrijden. En misschien zo waren ze ook wel niet. In ieder geval is die bal nu over de zijlijn gegaan. Mag Ajax gaan gooien. Doet dat via Daily Blind. Uh, ik uh, denk overigens als die 22 miljoen gevangen kan worden door Ajax, dan zou ik het wel meteen doen. Want dan heb je toch een bijzonder lekker buffertje. En 22 miljoen dat zijn alleen maar mensen zoals wij waard. Dus uh, het balbezit is nu voor Ajax via de Zeeuw. Gaat de bal ...naar de rechterkant en komt terecht bij Gregory van der Wiel. Die heeft Karim el Amadi op de tee, maar die zet geen druk, Karim el Amadi. Daardoor kan Van der Wiel de ziel vinden en de ziel de kan terug naar al de wereld. Die steekt dan de middenlijn over. Ja, het is uh, compact zoals Feyenoord speelt en dus is het voor Ajax... ...omdat het nu even niet volop in beweging is, wat lastig toch om de vrije man te vinden. Men krijgt nu wel een vrije trap, omdat er een overtreding wordt gemaakt door el Amadi op de ziel. Die vrijtrap wordt door de Zeeuw snel genomen. Alderwereld weer gevonden. Achterwaarts. Ik denk dat de boer dit niet bevalt. Die wil gewoon toch wat meer beweging naar voren zien. Nou, Alderwereld dan maar. Met de bal aan de voet. Wie zakt eruit? Eriksen gevonden. Goeie combinatie. Dit is de Jong. Vindt Ebicilio. Linkerkant, vast op gebied. Ebicilio kapt, schiet en schiet binnen. Nee, schiet in het zijnet. Hij schiet uiteindelijk in het zijnet. Maar dit was een plotselinge versnelling van Ajax. Een goede combinatie waar uh, Eriksen direct uh, de jong vindt. Rans op gebied in de as. En die ziet aan de linkerkant Ebicilio. En Ebicilio kapt eerst een tegenstander uit. Dat is Bruins. Maar schiet de bal vervolgens in het zijn. Het eerste kans in de tweede helft voor Ajax na 50 minuten. Maar Ebicilio verzilvert hem dus niet. Ik vond het uh, wel mooi. Je had het in de eerste helft over dat je vanaf deze hoogte zo goed het, uh, de bewegingen kunt zien bij Ajax. Ik uh, ben daar ook in de tweede helft op gaan letten. Met name bij die aanval zojuist, die die prachtige kans opleverde, was het heel mooi om te zien dat je de Zeeuw zag je naar rechts bewegen. Eriksen naar links en de verdedigers hadden het niet meer, wisten niet meer waar ze naartoe moesten lopen. En dat leverde deze wonderschone kans op, die niet verzilverd werd door uh, Lorenzo Ebicilio. En dat had toch wel gemogen, want het was een mooie aanval. Balbezit voor Ajax. 1-0. Ajax leidt na 50 minuten spelen. 5 minuten dus in de tweede helft. Al de wereld, de Zeeuw, Ajax, heer en meester. En kijk eens hoe druk het daar is. Hè? Feyenoord speelt nu heel compact. En dus moet het misschien wel via de buitenkant. En dat weet al de wereld. Dat weet Van der Wiel. Vanaf rechts het strafstofgebied in. Afleggen Soleimani. En die kan dan geen voortgang regelen, de bal niet verder verlengen en dus kan Feyenoord uitverdedigen en gaat Swets nu een gele kaart krijgen omdat Feyenoord de bal dreigt te verliezen Soleimani er halverwege de helft van Feyenoord tussen dreigt te komen en dan zegt Swets, ik steek even het been uit, biedt wel zijn excuses aan want hij was gewoon te laat, raakte Soleimani en hij is de tweede Feyenoorder en de derde man die in deze wedstrijd op de bom gaat. Eerder al Luigi Bruins een kaart gekregen van Fink en uh, Lorenzo Ebicilio en nu dus de Belg Gilles Swets, vrij trap voor Ajax blijft staan Net niet in de as, maar wel een meter of 10, 15 voor het strafschopgebied van Feyenoord. Fink zit op zijn gemiddelde: 53 gele kaarten in zijn uh, 15e wedstrijd dit seizoen. Overigens drie keer rood, waarvan één keer direct rood. AZ Ajax, uh, oh ja, een vrije trap. In de muur geschoten door. Uh... Soleimani komt bijna nog terecht bij de Jong. Maar dan is het uitverdedigend werk van Feyenoord. Via een bal die over de zijlijn wordt geknald. Nee, ook in de tweede helft is het overduidelijk. Ajax dat de toonzet veel en veel beter is dan Feyenoord. Ajax dat nu de bal verliest door Eriksen en Wijnaldum. Als het snel gaat via de Cler een aanval kan inzetten voor Feyenoord. Maar dat is slecht gedaan. zeg. Die probeert de bal op El Amadi te spelen. Maar de bal gaat via een ajax over de zijlijn. Inborp Feyenoord, snel genomen. Wijnald en balbezit. Leuk is wel dat je met deze tussenstand altijd het idee hebt... ...dat er natuurlijk nog wel iets, iets kan gebeuren. Feyenoord is ten slotte ook in de eerste helft... ...wel een paar keer in de buurt van Maarten Stekelenburg geweest... ...niet met vloeiend aanvalsvoetbal... ...maar wel eigenlijk in een soort van omschakeling... ...en als er ook nog eens de juiste keuzes worden gemaakt... ...bij zo'n kleine marge is er... Altijd nog wel wat mogelijk. Dat zal Feyenoord toch in zijn achterhoofd moeten houden. Wedstrijd is ze niet beslist. En dat maakt het alleen maar leuk voor ons als ze neutrale toeschouwer om naar deze klassieker te kijken. Kijkend nu naar Daly Blind die Ebicilio wegstuurt aan de linkerkant van het veld. Ebicilio. Ebicilio, linkerpunt punt op gebied. Ja, die is dan toch soms te overijverig in zijn bewegingen. Waardoor hij de controle op de bal verliest. Feyenoord even eruit kan komen. Ja, als Castaños dan gevonden wordt. En als een man eigenlijk zonder steun voorin. Wordt makkelijk afgetroefd door Jan Vertongen. Al de wereld vervolgens. En de ziel weer gevonden. En daar gaat Ajax weer. Weer met een goede aanval vanaf de linkerkant. Bal voor het doel gezet en net aangeraakt door Ron Vlaar. Dat is maar goed ook. Want anders was Tim de Jong op weg naar de keeper, keeper Mulder gegaan. Nu is het de Kler. Die speelt de bal eventjes in zijn eigen strafschopgebied naar Bahia. Ook niet echt lekker. Bahia die de bal wegschiet. En natuurlijk wordt hij dan opgevangen door iemand van Ajax. In dit geval al de wereld die de bal over de zijlijn loopt. En nu moet, mag Feyenoord gaan gooien. Doet dat via de Claire. Ja, Ik kijk eens naar Lucas Tanjos. Een eiland. Daar staat hij op. Echt een enorm eiland. Hij probeert even nu de bal op te komen halen. Lukt niet. Gaat over de zijlijn. Hier nog altijd 1-0 voor Ajax. Door het doelpunt van de wereld. En we gaan bij Ragnar Niemeijer kijken in Alkmaar bij AZ tegen NEC. Hier nog altijd 2-1 na 10 minuten spelen in de tweede helft. En NEC probeert zich wat meer in deze wedstrijd. De voetballen verovert nu ook een corner aan de linkerkant van het veld. Goosens. Schiet de bal handig aan tegen de benen van Elm. Die verdedigde namens de thuisploeg. En Gozens gaat de bal klaarleggen. Het is de tweede corner. Nee, de derde in deze wedstrijd voor NEC. Wel de tweede in de tweede helft. Zomer zojuist gezien. Kreeg de bal in het 5-meter gebied op zijn hoofd. Maar de bal ging hoog over. Daar is NEC weer. Bijna met Flemings. Maar mist de bal. Dan is het Siemling. Kan de bal nog een keer het strafschopgebied in? Nee. Want er wordt geschoten door Amieux, de Franse linkerverdediger van NEC. Maar de bal gaat ver over de kruising, boven Romero heen. En zo blijft het dus 2-1 voor AZ. Velschot gezien in het begin van de tweede helft. Berg-Gutmondson, daarna nog Martens met een uithaal. Maar AZ is een klein beetje zoekende in deze tweede helft. Snel terug dus naar Amsterdam, naar en Ronald. In minuut 55 de corner vanaf de linkerkant voor Ajax, die Eriksen gaat nemen... Daar komt die bal bij de eerste paal. Wordt die half geraakt door Castanjons. Blijft die daar hangen? Wie krijgt hem weg? Ja, El Amadi uiteindelijk. Maar ook niet op een manier waar El Amadi thuis op een verjaardag... nog eens over zal napraten. Het is over de zijlijn maar weg met die bal. En dan kan Ayers ingooien via 1-0. Ayers staat met 1-0 staat door die goal van Tobi Alderwereld... in de 31ste minuut gemaakt. En het is Ayers dat eigenlijk op jacht is naar de tweede treffer. Maar tot nu toe er niet in is geslaagd. A, om heel veel uitgespeelde kansen te creëren. Ze zijn er geweest, maar niet zo talrijk... Als als het balbezit doet, vermoeden. En uh, Ajax wil natuurlijk die wedstrijd naar zich toe trekken. Nu een lange bal verlengd. Blind gevonden. Ebicilio. En dan weer net ja. die bal aan in het sassomgebied niet goed aanval. Via de linkerkant. Ja, dan moet Feyenoord uitverdedigen via Castanjos. En die levert weer in. Komt die bal weer voor op het hoofd van Bahia. Ja, Bahia die de bal wel wegkomt. Maar uh, voor de voeten van Eno. Eno halverwege de Feyenoord helpt bal naar buiten naar Blind. Blind kan met de voorzet komen. Nee, goede beweging. Blind gaat langs zijn tegenstander. Brengt hem dan voor. Bildi. Maar dat lukt niet. En dan is het uh, Mocococcaccio die de bal kwijt draait is het eigenlijk wat over in via 1-0, 1-0, bal breed. Uh, kan de uh, bal helemaal naar de linkerkant gaan via Ebisilio. Naar Soleimani. Soleimani tussen twee man uh, houdt de bal. Soleimani nog altijd. Soleimani randstrafs op gebied aan de linkerkant. Houdt in. En kan dan gaan zoeken naar een uh, medespeler. Maar die vindt hij niet. Het is Mokotjo die uh, de bal ook zomaar weer inlevert bij Eno. En dan raakt Eno de bal kwijt. Het is even wat uh, slordig van beide kanten. Maar Ajax komt er het best uit met Ebisilio. Ebisilio. Bal langs standbeen is een te lange en te moeilijke beweging. En dus uh, gaat hij. Deze kans voorbij blijft de balbezit wel voor Ajax, maar niet voor lang. Nee, want Van der Liel levert in bij Karim El Amadi en maakt vervolgens de overtreding op El Amadi. En dan gaat Pieter Fink naartoe en zegt hier heb je een kaart en dat is de kleur geel. Krijgt Riep van der Wiel dus ook op de bon in deze wedstrijd. Ja, het is uh, opvallend net. Het uh, moment Ebisidio uh, Waarom? Ja. Hij gaat vanaf de rechterkant het schasselgebied in. Waarom een trucje? Waarom niet gewoon die bal aan de voet houden? Waarom een rariteitje? Terwijl dat totaal niet efficiënt is. En dat zal uh, de boer er toch uit moeten halen. Want op dit niveau mag het best speels zijn. Maar alleen als je met uh, 3-0 voor staat. En hier had Aijers gewoon een serieuze kans. Als de bal goed was geweest. En als hij het trucje achterwege had gelaten, had hij met aanname misschien een medespeler kunnen vinden. Nu wordt Eriksen gevonden. Die is is wel van het directe aanspelen. Eriksen verplaatst vanuit de as naar Ebicilio. linkerkant in de buurt van de punt van het strafschopgebied. Wat doet Ebisilio nu? Lage bal, overstapje de zeeuw. dan Dion oh. met de, de zeeuw. en de redding van Mulder. Goeie combinatie van Ajax. Goeie aanval van Ajax in één keer uitgevoerd. Eén keer raken en uiteindelijk dus de zeeuw die dan mag afdrukken, maar dat niet doet omdat uh, Erwin Mulder in uh, de weg staat. Deze aanval had een goal verdiend, maar het is Ajax dat sterker en sterker wordt in dit duel, maar nog slechts met 1-0 voor staat door de goal van Alden.